Wij beginnen de les 28 van Pri Etz Chaim. Pagina 8, de regel 36. Luift dit maar? Echt p'nimit garde je tsira? Naasin git zo so niet, elman goed, Shelbria ja, levade, punt. Ach, dit ma, en maar verwonder je niet. Maar verwonder je niet, dus verwonder je niet, hoe, dus je moet, jezelf... je moet jezelf niet verwonderen, hoe het inwendige van de gar van de jetzera, is... Geworden tot het uitwendige bij de malgoed van de bria, alleen van de malgoed van de bria. Ja. Punt. We geen gamken ken echt pnimiet 37 malgoed de bria ja, na se, of na sa, gitsoniet el ga de bria. Ja. En ook en eveneens, of evenmin, over uh, hoe het inwendige van de malchut van de Brija 37, is geworden tot het uitwendige bij de drie onderste van de Brija. Ja, eh, geweldig hoe die ons dat uitlegt. Wat amla ze, kinele olama malgoed omedet 38 nehi, באשוד הינה יש לו שאר ייצום, רובצים ימ אלה. אני scarב בזהגר, שאמ בхינד גיימ גימיל קאינ. שמהמ ני קומת 39 מלחוט קנודה. what אמלא ש and the reason there for is כי הינה לולא מwand, Staat de mal goed staat altijd na, of onder, na, net zo hoort Jezod. 38. Was zoot in het geheim, zoals in de Torah gaat, staat geschreven over, over um, Jacob. Ja, dat Jacob, toen Jacob ging naar, zijn, naar Garaan om, uh, een vrouw voor zichzelf te, te halen daar uit zijn familie, dan kwam hij daar in de buurt uh, bij een waterput, en daar wordt gezegd, we sloshadrijd, zonder of tziemele, en zie hier, drie kudden van die kunnen van uh, een klein vee liggen daar eraan, eraan, dus da aan, de, aan deze plaats waar de waterput was. Ja, de waterput, let op, de wa, waterput, dat is diemaal goed, maar daar, de, daarnaast lagen die drie, drie lijnen, net zo goed je dat netse rechts, God links en ziet is de middelste lijn. Daar, daar spreekt de Torah over, dus over die Hanjiskaar zoals het genoemd werd in de Zoger. en de Zoger dat behandelt die, dat dit vers, dat de Zoger zegt dat dat zijn de drie lijnen. Rechts, links en het midden. Shemihem, nif, net, kom maar, het goed kan doen. Waar? Waar vandaan, waarmee, waardoor wordt opgebouwd het niveau van de malgoed zoals boven gezegd. Dus net zoals je die bouwen op de malgoed. Daar wordt gezegd, in de Torah wordt alleen daarover gezegd en niet over Jacob, over Rachel, over allerlei mensen van vlees en bloed. aan ah, 39 Weil, kèn, jes, je hol het ba, de koma wehaler, de hit la bees, be lusha. En daarom heeft zij het vermogen, kan zij, uh, in haar is er een ver het vermogen, om zich, om te bekleden, om zich, om te bekleden de het inwendige, Uh, van de gar, van de jetsira die daar naartoe op, opgestegen waren. 39 na de laatste punt, we gaan Jeshja hol het bij Pnimuta. Dat zeg ik soms, want soms is het, het bij Pnimuta normaal, maar hij schreef dan bij Pnimuta. Het niet een variant. En voor mij is dat is. Uh, wat een kabbalist schrijft, voor mij is het, uh, veel, uh, inhoudelijker, dan de regels, van de grammatica, want de kabbalist weet, waarom hij dat zo schrijft, het is niet een blinde verblind vertrouwen, maar een kabbalist weet, waarom hij ergens, juut weghaalt, waarom dat, Va hen jes jeholet bapnimuta, of hij zegt het bapnimuta. Viertach le et ach hitsonit ne de bria. Hailonim kan primit gar de bria. Sorry, gat de bria. einen eenenviertach hitsonit, el hitsonit, gimil. M.C.J. De Bria. Ja, zelfs, ik weet niet of dat, dat primuta primu, primu, of hij dat zo schreef, of dat van die kabbalist komt, van Chaim uh, uh, Vital komt, of dat een fout is van het um, niet fout, maar een klein, klein, klein foutje van het scannen, maar het is niet belangrijk, maar Alleen de houding, die geef ik jou aan, de houding van hoe moet je de houding hebben ten opzichte van hoe schrijft een kabbalist. Het kan soms lijken dat dit een grammaticale fout is, dat hij in plaats van het in, uh, in het bijzonder, dat hij in plaats van een vrouwelijke vorm maakt, een mannelijke vorm, of gaat refereren op iets als met een werkwoord in een mannelijke vorm terwijl het een zelfstandig naam wordt, is vrouwelijk en omgekeerd. Ja, omdat soms weten we dat iets wat vrouwelijk op een, op een bepaald niveau vrouwelijk is, bijvoorbeeld op een hoger niveau vrouwelijk is, op een, uh, op een hoger niveau vrouwelijk is, is uh, op een lager niveau is het mannelijk en omgekeerd, ja? wat op een lager niveau goed opletten wat ik probeerde te zeggen wat op een lager niveau, niveau mannelijk is, dat wil zeggen, het inwendige is, als die opsteeg naar een hogere, wordt die uitwendig, nou, ten opzichte van het mannelijke, wordt die dan vrouwelijke. <laughs> dat is iets wat moeilijk is te begrijpen voor een... een, een voor een man van recht toe recht aan in deze wereld, die meende dat hij alleen maar mannelijk is, <laughs> voor een marinier, ja, <laughs> iemand die dan meent dat hij dan zo geweldig mannelijk is, macho, is moeilijk te begrijpen dat, dat hij in deze toestand, zoals hij zich aandoet, dat hij een gehandicapte is, Gehandicap, hij maakt zichzelf gehandicapt door geen vrouwelijke te willen ontvangen en dat komt omdat hij geen stap omhoog gaat, hij alleen blijft zo trouw aan zijn, eigen beeld, krampachtig beeld dat hij van zichzelf heeft en blijft uh, een trotse marinier. Duidelijk, dat is het principe. Een lagere die komt om een hogere, die wordt daar als het ware als vrouwelijk ontvanger, wordt daar uh, uitwendig gedeeld. In plaats van beneden was hij op, op zijn eigen traptreden of een lagere traptreden, was hij mannelijk, maar steeg hij op naar een hogere, oftewel in, inwendig. Inwendig is mannelijk, uitwendig is vrouwelijk. Maar ook dat is, let op, ook dat is altijd relatief. Hoeveel hebben we dat ook niet in de relaties van onze wereld, waarbij uh, een vrouw neemt dan initiatief over, en zij wordt tot het mannelijke in de verhouding, en hij wordt als vrouwelijke. Dan, ik bedoel niet de rolenspel dat zij gaat werken, en hij gaat zitten met de kinderen, en oppas doen op de kinderen. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel niet huishoudelijk... Uh, werkzaamheden. Dat zij gaat uh, doen net zoals een mannetje normaal. En hij gaat dan bijvoorbeeld stofzuigen en alle andere dingen. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel ik de, de, de houding daarvan. Dat zij dat de stuur overneemt. Ja, net zoals iemand die dronken aan de stuur zit, dan, dan de ander neemt het over ontrekeningsvaartbaar is, zo so, ook in, in de verhouding tussen man en vrouw, dan, nu is het zo, so? en dan weer een andere, op een andere, een andere toestand, dan uh, moet een vrouw meer initiatief nemen, die neemt als het ware initiatief op zichzelf, en zij wordt het, eigenlijk, um, doet een broek aan. We gaan hier eens je goede 40. L'albius uh, et niet nehi de bria ilonim. En zo is het ook, 39 na de punt, na de, de laatste punt. En zo is het ook, uh, het vermogen, er is een vermogen, het vermogen in het inwendige, in het een, eh, uh, uh, in het inwendige om het uitwendige van de hi, van de bria, uh, van de hoge nehi, van de bria, nee, van de nehi, nee, en nog een keer. We gaan Jesaja de bij Priyutan, zo is het ook in haar ligt in haar vermogen, in wiens vermogen, van die malchut. Nou, Wel, bij het hitsoniut, het hitsoniut nee, hi. Om het uitwendige van de nihi van de bria uh, te bekleiden, die, die hoger zijn dan zij. Zoals boven gezegd werd. De nihie zijn zelfs de het, uitwendige, het uitwendige van de nihi van de. Het uitwendige van de nehi, van de bria zijn hoger dan, de in, dan het inwendige van. Die goed. Waar wa, Primit, gaat de bria, en vervolgens uh, het inwendige van de drie onderste van de bria. Dus eerst de, het uitwendige van de hieven van de bria ze gaat zij ze bekleiden. En vervolgens stijgt zij weer nog hoger op en bekleedt zij ook de, het inwendige van de drie onderste, van de Bria, drie onderste, is altijd niet hier, net zo goed is zo. Allo, ook zij dus op en ze worden tot, daarna dus zij worden tot de Gizoniet, de inwendige van de, nog een keer inwendige van de drie onderste van de Bria, dus waar zij ook naartoe opsteeg, die mal goed, ook zij stegen op, naar, en zij stegen op, en zij worden tot het uitwendige, de regel 41, van het bij het uitwendige van de drie middelste van de Bria, Gimil, MCJ van de Bria. Kijk nou die, welke traptreden wat we leren, op welke manier het lagere steigt op naar een hogere, dat hadden we nergens, eerst nergens daarvoor geleerd. En dan hier leren wij dat. Op welke manier stijgt ook ons gebed omhoog? Zoek nou dat ergens in de wereld, zoek nou in het katholicisme, in, in, in, in, in, in, in elke andere vorm van uh, christendom of jodendom, vind je dat nergens. Duidelijk, omdat. Kabbalah heeft niets te maken met het jodendom, met het christendom, met alle die andere dingen, domheden, domzijn. Duidelijk, het, het is uh, de manier om uh, zichzelf steeds in overeenstemming te brengen, met het hoger en alles van hem te ontvangen. Wat niet met gimmel en jodna, zo so, zo niet, erg zo niet de Bria. Opnieuw niet de volgende pagina, de regel 9. Nee, de pagina 9, de eerste regel, de Bria. Alu, we nasu het zo niet, el git niet, gat de nukwa. We kunnen terug naar de vorige pagina. Kijk nou. De Hashem vindt het als uh, het hoogste, de hoogste voldoening vindt het licht, wanneer we dat leren, wat we leren nu. Hoor je iets van klappen in handjes, of halleluja zingen, of uh, van die losse kreten en losse emoties die dan uh, gewoon uitkomen dingen van deze wereld absoluut niet de structurering van binnen daar gaat het om alleen daardoor ontvangt de mens de redding en zelfstandigheid onafhankelijkheid dit tot dit relatie met het licht het eeuwige leven de vorige pagina 8 de, regel, de laatste regel 41 wat niet en het inwendige van de drie middelste worden tot het uitwendige bij het uitwendige van de drie bovenste van de bria. Dus wat zeg ik dan? Het inwendige van de drie middelste van de Bria, die worden dus tegenopweer. En die worden tot het uitwendige bij het uitwendige van de drie bovenste van de bria. En verder gaat het verder opnieuw niet. Daar. En het inwendige van de drie bovenste. De volgende pagina 9 de eerste regel. Van de bria stegen op wena suhit zo niet let op en zij worden tot het uitwendige bij het uitwendige van de drie onderste van de nukwa. Van welke nukwa? Van de nukwa van de, nukwa van de mal goed van de wereld at zielu. Dus we hebben de Bria doorgelopen en dan worden we, dan worden dat, dan worden tot het, het is de drie middels, drie, drie sorry, drie um, inwendige van de gar, van de die in, het inwendige van de hoogste, drie, is drie bovenste van de Bria, die stijgt op en die wordt, tot het uitwendige, bij het uitwendige van de drie onderste van de Nukwa van de wereld, absoluut. Na de punt. Oprimit, gaat de Nukwa. Na, so, Hitsonit, 1, Hitsonit, twee, Gimir, MCJ, Dila. Let op, het is echt ons punt en het inwendige van de drie onderste van de noekwa, oftewel net zo goed je zoet, het inwendige daarvan, van die noekwa, van de malgoed, van de wereld dat Nou zo giet zo niet worden het uitwendige, bij het uitwendige van haar uh, drie middelste, van die drie middelste van die malgoed, ook de malgoed steekt op binnen, binnen haar zelf, in de wereld, dat ze goed verder naar haar middelste. De regel 2. Na de eerste punt. Opnieuw niet. Gimil. MCJ. Dila. Na zoek so het zo niet. Elch het zo niet. De Gardila Punt. Volg alles wat wij leren hier. Visualiseer jezelf dat hoger ga van binnen. Jezelf, en niet blijf horizontaal, dat helpt absoluut niet. Opnemid gimmel, en het inwendige van de drie middelste van haar, van die malgoed, stegen weer op en naso, worden tot het uitwendige, bij het uitwendige van de drie eerste van haar, van, van de malgoed. punt twee naar de tweede punt. U pniemiet gimme alu Drivenasu nasu chitsonit, le chitsonit le malchudi zeir anpint. Twee na de laatste punt, en het inwendige, let op, en het inwendige van de drie eerst van haar drie eerste, oftewel de drie eerste van de malgoed, van de gar, dus de gar van de malgoed, de drie eerste van de malgoed, het inwendige van de drie eerste van de malgoed, alo stegen op, drie, we na zoeken het zo niet, en worden tot het uitwendige, bij het uitwendige van de malgoed, van de zeerenpien, zie dat, zeeran, daar bestaat de malgoed, oftewel noek, die voor op zichzelf staande zijn, als op het uh, tiende punt van de wereld, maar bestaat ook malgoed van de zeerenpien, dat is waar ze naartoe opstegen die het inwendige van de drie, bovenste van de malgoed, van de drie naar de punt opniemiet, mal de zeer en pijn, naar zo, niet, niet, de en de de, het sonit, uh, en, pin, de en, en het inwendige van de mal van de zeer worden het uitwendige, uitwendige bij het uitwendige van, het is niet goed geschreven, omdat ze begrepen niets daarvan, daarom weten ze, dan maken ze ook fouten. Uh, en nou het laatste woord, of afkorting voor de laatste punt, is dat het zijn, net zoals zeer aan Pien, de zeer en maar het moet zijn, mag ook, dat, is niet zo. dat, kan, wel. dat kan wel, maar uh, dat kan wel. Of, Zeran Pien, wat, wat staat daar dus? Het inwendige van de Malgoed van de Zeran Pien wordt uh, het uitwendige beet, het uitwendige van de Zeran Pien van de Zeran Pien. Het is moeilijk dat te vatten. In plaats van dat 1 uh, na het laatste woord of afkorting, zeg je dan staat het zijn dubbele apostrof 11. Um, so, zo misschien zou ik het doen zoals hij het, het eerst zegt in de in het regel 2 van gimil, gimil, gimil. Dus de, de, de, de letter Gimel, dan dubbele apostroof, en dan 11. Dus oftewel drie middelste. Nog een keer. En de, mal goed van, en, de het, en het, drie na de punt, na de eerste punt. En het inwendige van de malgoed van de zeerampien wordt het uitwendige van bij het uh, laten we dat doen, eerst wat hij, zoals hij dat zegt, een beetje vreemd hoe dat klinkt, een beetje wat hij zegt, maar het is wel, wel begrijpelijk. En het inwendige van de malgoed van de wordt, dus het inwendige van de malgoed kunnen we beter een accent leggen hier op de malgoed. Het inwendige van de mal goed van de ziranpin wordt het uitwendige bij het uitwendige van de ziranpin van de zeeranpin. We gaan naar de zephyr, atje na suprimid gar de ziranpin. Komen we halen hitsonid. El gidsen niet malchut de Abovima, ima, en zo so is het op dergelijke manier regel tot totdat het inwendige van de gar van de zeeranpien worden tot het uitwendige van de malchut van de en ima. Dus we gaan, zijn dus opgestegen nu, op deze manier tot het uitwendige van de Malgoed van de Abba en Ima. Punt. Van de wereld dat zilu. Vier na de punt. We gaan naar de zee Adlemala. Mala. Ade 5, attic. joter lemala ad eensof, let op wat hij zegt ons, op dezelfde manier wat hij ons nu vertelt, naar krachten gaat het gebed omhoog, let op, en we gaan de derg zijn zo so op dergelijke manier, de regel vier dus na de punt, ad lemala tot helemaal naar, naar boven, ad attic. let op, tot de atik van de wereld, atsilu de regel vijf. En nog verder, daarna nog verder, joterle mala. En dan nog verder omhoog, tot één sof. Vijf na de punt. We ze, ze Parashat, ba, daf, kaf. U sov parashat, pikudé. Rabi Lazar Shal, le la Rabbi Shimon, nee. Abba, ad heichans ali kravata de karbanin Amarley, Leila, leela, leela, ad een sof vechule. Kijk nou, geweldig parallel vinden we in de zoger. De zocher spreekt allemaal precies hetzelfde. We zien ook, de Zoger spreekt ook eh, in de taal, niet alles, maar, in, maar ook vaak in de taal van Kabbalah, van de Sferot. Maar let op. We zegen en dat is wat geschreven staat in de Zoger. In het hoofdstuk Ba. Er bestaat zo'n hoofdstuk in de Torah, wat ook in, in, natuurlijk in de Zoger wordt behandeld. Ba el Paro, ga naar Paro. Pharao, Pharao Hashem zegt tegen Moshe. En een pagina twintig van de zover. Op asof parashat en aan het einde van het hoofdstuk rabi Daar staat geschreven. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Rabbi Elazar vroeg Rabbi Shimon. Zes. Abba, vader. Had hij gans alle de karbani. Let op. Tot waar naartoe. Steigt op. Ravaten. Letterlijk where is het. De wens. Oftewel de. Dat de, de man. Van de Karbani. De man van de. Het brengen van de offers. Enzovoort. So Staat in de geschreven zo. Amarley, hij antwoordde hem, hij zei tegen hem Rabbi, Simon, bar Yochai, antwoord antwoordde zijn zo, leela, leela, naar boven, naar boven, twee keer is niet zo, niet om niets is het twee keer, het is eh, niet alleen om even te versterken, het, het hoger, hoger maar twee keer zei je hem... naar boven, naar boven... eerste keer naar boven... dus hij zegt... naar boven, naar boven... tot één sof enzovoort... wat betekent naar boven, naar boven... waarom twee keer? om dat mooi te maken... om dat te versterken... natuurlijk kan je dat... kun je ook zo zeggen... maar nooit iets... iets voor, voor alleen voor esthetica... wordt gedaan... om mooi te maken... Wordt het gezegd in de Torah. Lelelele, lele, twee keer betekent twee keer, zoals hij ons had gezegd, dat de man die steekt op naar de Attik, dat is het hoogste wat er is, in, vanaf in die wereld in Abiyah, en dan verder vanaf de Attik van de wereld, dat zult naar de Einar Eindsof. Kijk nou hoe geweldig, wat we leren ook, over Yeshua even tussendoor. Le'ela, le'ela. Dus waar, waar naartoe steekt ook de ravata, de wens, oftewel de man, die het gebed naartoe. Kijk nou wat zijn vader, wat, je, wat Rabbi Shimon heeft geantwoord. Rabbi Shimon, natuurlijk Rabbi Shimon, wist en... Uh, van Yeshua, en natuurlijk hij uh, bracht altijd zijn eigen man naar Yeshua, natuurlijk dat Rabbi Shimon erkende de Mashiach, Yeshua in de Mashiach, in, de Yeshua, in de Yeshua Mashiach, natuurlijk dat hij kende Yeshua, terwijl dat volk wil niets daarvan weten, want, kijk hey, nou wat hij zegt, Rabbi Shimon, waar steekt op dat gebed? Hij zegt, leela, leela, naar boven, naar boven. Dat wil zeggen, eerst steekt hij op naar de klieketter, oftewel naar de klieketter van, van de atik, Dat is het hoogste wat, eh, de, wat het, waar het naartoe gaat. Eerst naar de zeerend natuurlijk naar de ketter van de zeerend door al die traptreden van de kracht van Yeshua toen hij hier op aarde was. En daarna nog verder naar Yeshua die in de hemel is. Dat is dan de kracht van Yeshua, van de ketter, van de atik. Dat is dus één, dat wordt als één gezien. Eén keer le één keer naar boven. En de tweede keer naar boven is uh, tot Nee, dat is zeg maar twee keer. Leila, leila, betekent eerst tot de kracht van Yeshua, die hier op aarde is geweest, nog een keer. Herhaal ik het even. Dus de, het gebed komt eerst naar Yeshua, zoals hij zich gemanifesteerd had, hier op aarde, met zijn ziel als ketter van de hier en pin. Let op wat ik zeg, nergens kan je het horen in de wereld. Tot de komst van de Mashiach. Wie kan het jou vertellen? Uh, eerst komt dus de man. En ook zo was het ook bij Ramit Rabbi Shimon. En bij, bij, bij Moshe. Geen ander kan het anders doen. Eerst komt de man het gebed. Naar het hoogste wat het gaat. Natuurlijk gaat het via al die kanalen. Die wij hebben geleerd. Maar dan gaat het naar de Zijer Pin, Naar de ketter van de Ziran Pin, Van de wereld. Dat is... Het, dat is uh, de kracht van Yeshua in zijn eerste verschijning, hier op aarde. En daarna stijgt het op naar de ketter van de atik van de wereldatsiel dat is de kracht van Yeshua, na zijn gerezenis. En dan zegt die, wat zegt die verder daarom zegt, rab, zegt Rabbi Shimon, le'ele, le'ele, naar boven, naar boven. Maar hij legt het niet uit, want niemand was nog klaar om dat te horen wat ik aan jou euh, zeg. En dan verder zegt hij, Ade, een sof. En dan gaat het naar tot één sof. Daarom voegt hij dan toe, tot één sof, we goelen, verder gaat het vanaf de aardig, verder naar een, zo, Ehm. Zo. Um, ehm. Um, we goeden enzovoort. Kijk nou wat, we leren. Kijk nou, dan zal je het zien. Waar vandaan put ik deze goddelijke wijsheid? Nergens, nee, niet. Natuurlijk een stukje van, van het, de Heilige Geest helpt, absoluut. Maar dat allemaal omdat een zekere, uh, graad van de Kelim is al opgebouwd. Verwantschap met wat we leren. En ook voor de verwantschap met Yeshua. Op welk niveau dan ook? E, zes na de punt. Mm. Op de rucho. Kij al korbanot de de zei uh, van al in allemoet om met kashri met kashrin we niks leren ah de inzover ba al die regen kijk hoe die zegt en de de en de toelichting daar wat hij wat ze over op wat uh, Rabbi Shimon zegt kia korbanot let op want door de offers oftewel voor ons is het offers betekent gebed gebeden Alleen al stegen de werelden op, de regel zeven, om het kashrin, en verbinden zich, woorden worden samengevoegd tot één sof, de ene met de andere andere, al hanal op de manier zoals wij hebben geleerd.